Het is zes uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. De overheid moet in crisistijd op de nullijn... zodat de belastingen niet verhoogd hoeven te worden. Dat vindt CDA-leider Buma. Hij wil dat in de wet wordt vastgelegd... dat in tijden van crisis het bruto salaris van geen enkele ambtenaar omhoog mag. De nullijn moet volgens hem gelden als het begrotingstekort hoger is dan 3%. In Genève wordt vandaag verder gepraat tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland over Syrië. De ministers Kerry en Lavrov onderhandelen al sinds donderdag over de vraag hoe het gifgas van Syrië onder internationaal toezicht kan worden gebracht. De Amerikaanse president Obama staat open voor een VN-resolutie over Syrië... waarin niet wordt gedreigd met een militaire aanval. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De VS wilde tot nu toe een tekst waarin die dreiging wel zou worden opgenomen... mocht Syrië zijn chemische wapens niet opgeven. Daisy Bouterse zal opnieuw verkiesbaar zijn voor het presidentschap in Suriname. Dat zei hij gisteravond op de Surinaamse staatsradio. Eerder had Bouterse gezegd dat hij maar één termijn president zou blijven. Dat had hij naar eigen zeggen zo met zijn gezin afgesproken. Er is in Suriname geen maximum gesteld aan het aantal termijnen voor een president. In Argentinië is een man van 19 aangehouden die leiding gaf aan een grote bende hackers... die zich vooral richtten op complexe internationale overboekingen en goksites. De man had als bijnaam de superhacker. Hij verdiende zo'n 37.000 euro per maand vanuit de slaapkamer van zijn ouderlijk huis. Voordat de politie het huis binnenviel werd de stroom in de buurt afgesloten... om te voorkomen dat de man data van zijn computers kon wissen. En Woody Allen krijgt een ereprijs voor zijn hele oeuvre. Allen krijgt de Cecil B. De Mill Award in januari uitgereikt tijdens de Golden Globes. De 77-jarige Allen maakte tientallen films. De oeuvreprijs wordt toegekend aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de filmwereld. Het weer, het is bewolkt met nevel, met op veel plaatsen regen. Pas later op de dag klaart het in het westen een beetje op. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van woord voor deze week. Afgelopen donderdag 11 september. was het 40 jaar geleden. dat de wereld werd opgeschrikt door een militaire staatsgreep in Chili. Onder leiding van generaal Pinochet brachten in Chili op 11 september 1973... de militairen de democratisch gekozen regering van president Salvador Allende ten val. Het presidentieel paleis werd gebombardeerd, de socialistische president Allende vond de dood... en de generaals namen de macht over. 17,5 jaar zou dictator Pinochet aan de macht blijven. Tot in maart 1990 de christendemocratische president Patricio Aylwin. Aylwin heeft het tijdens zijn regeerperiode noodgedwongen met de militairen op een akkoordje gegooid. Nog altijd was Pinochet chef van de landmacht en die zag er nauwlettend op toe dat de militairen en politiemensen die in zijn opdracht wandaden begingen tijdens de dictatuur ongemoeid werden gelaten. In 1993, tijdens die eerste jaren van de ontluikende democratie in Chili... verbleef programmamaker Rudy Boon drie maanden lang in Chili. Hij maakte daar een serie standplaatsen voor het programma NL Buitenland van de VPRO. Beluister nu een terugblik op deze serie, uitgezonden in de zomer van 1994. Samenstelling Rudy Boon met producer Naomi Baiza en tolkvertaalster Letitia Matamala. Chili, een ontluikende democratie in de schaduw van een onberekenbare generaal. Twaalf weken lang begonnen de afleveringen van Standplaats Chili met deze muziek, Pagherio Verde... Groen Vogeltje van de Chileense zangeres Isabel Parra. Goedemorgen. Het gaat goed met Chili, gracias. Een land van welvaart, waarheid en verzoening. Geloofd en geprezen om zijn vreedzame machtsoverdracht van dictatuur naar gekozen president. Een commissie voor waarheid en verzoening bracht de waarheid boven tafel en in drie kloeke boekdelen bijeen. waarna een oorverdovende stilte haar intreden deed. Wel opheldering, geen berechting. Zo'n aanpak kan onvermijdelijk zijn, maar er is een keerzijde. Wie betaalt het gelach? In deze terugblik op standplaats Chili laten we nog eens enkele Chilenen aan het woord... die niet zo gemakkelijk hun weg vinden in het Chileense succes... eenvoudig omdat hun geheugen dat in de weg staat... Ook luisteren we naar de generatie die zonder democratie... zonder politieke partijen en zonder politici is grootgebracht. De kinderen van de dictatuur. En natuurlijk, hoe kan het anders, naar enkele van de talloze Chilenen... die reeds vier jaar na de dictatuur... daaraan geen enkele herinnering meer schijnen te hebben. We beginnen met een aflevering die wij uitzonden... een dag voor de verkiezingen op 11 december jongstleden, Verkiezingen waarbij de kwestie van de militairen en de mensenrechten... geen enkele rol speelde. Pajarillo verde como no quieres que llore, pajarillo verde como no voy a llorar. Pajarillo verde como no quieres que llore, pajarillo verde como no voy a llorar. Ay ay ay ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay ay ay ay, si una sola vida tengo. Kopen is investeren in de toekomst. Geen plek in Chili waar je dat beter voelt dan in de allernieuwste shopping mall Alto Las Condes... Gelegen in de chicste wijk van Santiago en onlangs geopend door niemand minder dan Sofia Loren. Een eigen orkest in rood uniform ondersteunt de boodschap die spreekt uit iedere designtegel, iedere etalage en iedere geuniformeerde hostes. Kopen is vooruitzien en vooral niet omzien. Zo'n shoppingmall, het is architectonisch vormgegeven vergetelheid. Ja, mag ik ja? zo vertellen? Ja. Uh, Spelen de ver, bij de verkiezingen straks in december uh, speelt de kwestie van de mensenrechten bij u een rol als u in het stembokje staat? Sí, claro, lógico, claro. Voy a considerar el el asunto de los derechos humanos como una cosa importante para tomar una decisión. Ik ga dat zeker in acht nemen, want het is voor mij erg belangrijk bij mijn stemkeuze. Ja. en eh, als er nou een partij bij is die vindt dat de militairen die zich eh, te buiten zijn gegaan aan de schending van de mensenrechten tijdens de dictatuur dat die militairen bestraft moeten worden, vindt u dat voldoende reden om op die partij te stemmen? No, no necesariamente, digamos, el hecho de establecer un castigo eh, inmediato en el corto plazo como una cosa necesaria para votar por ello no. Nee, ik ga dat niet doen. Uh, het is voor mij geen reden op een, om op een partij te stemmen die de militairen uh, op, op korte termijn zal straffen. Nee, maar op welke wijze zou hij dan graag zien dat de, de Chileense politiek uh, de kwestie van de mensenrechten uh, behandelt? De seguidanza de de vivir tranquilo, de de assumir que todos somos chilenos. No hay chileno bueno ni chileno malo. Hay que hacerlo con con tiempo. Nou, ik zou het uh, zo zien, zo, graag zo willen hebben zoals de president dat nu uh, voorgesteld heeft op de manier waarop uh, Elwin ermee omgaat. Namelijk op een hele rustige manier en op lang termijn, want de kwestie van de mensenrechten is maar één onderwerp. Er zijn veel andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de staatsveiligheid, etcetera, die ook belangrijk zijn. Vindt u de kwestie van de mensenrechten een belangrijk onderwerp in die verkiezingen? Niet voor mij zijn de rechten van een bluff in het wereld. Een politiek las Om. de beslissingen van mensen die no tiene grandes van de politiek hebben. Bij mij speelt dat geen enkele rol. Ik denk dat de mensenrechten alleen politiek gebruikt worden om de mening van mensen naar een bepaalde kant te sturen. Uh, zou u niet stemmen op een partij die vindt dat uh, de militaire uh, voor schending van de mensenrechten tijdens de dictatuur bestraft moeten worden. Para mí lo que hicieron los militares gracias a ellos hoy estamos parados en tiendas como esta. Hoy Chile tiene el desarrollo que tiene hoy y gracias a los militares Chile hoy es un país libre. Ik zou dat niet zozeer in uh, achtingen nemen, want dankzij de militairen staan we vandaag in dit shopping center. Dankzij die militairen kunnen we nu winkels bekijken zoals deze, en dankzij hun hebben we eindelijk wat ontwikkeling gekregen in ons land. Als u straks gaat stemmen, speelt de kwestie van de mensenrechten een rol bij de keuze van uw stem? Eh, obviamente, de que ese es un tema que nos atañe exclusivamente a los chilenos. Y yo a, a extranjería no le voy a responder jamás ahora porque nosotros estamos viviendo una democracia. Y esa democracia hasta ahora ha sido limpia. ¿Sigamos con esa democracia limpia? Nou, je moet ten eerste weten dat dat een onderwerp die alleen ons Chilenen aangaat. Dus ik zal geen buitenlander daarover antwoorden. We hebben tot nu toe een hele goede democratie gehad, een goed proces en dat moeten we ook zo houden. De kerk San Ignacio is een ecumenische eredienst aan de gang... ...der nagedichten is van degenen die onder de dictatuur zijn omgekomen... ...of nog worden vermist, dat wil zeggen, allang zijn omgekomen... ...maar waarvan de militairen de vindplaats niet willen bekendmaken... ...ten einde iedere betrokkenheid te ontkennen. Door de hele kerk zitten mensen met portretten op karton geplakt... ...zo'n honderd vermisten en geëxecuteerden zijn op deze manier hier aanwezig... Ik zie bijvoorbeeld het portret van Ruben Orta Topia. En daaronder staat: 34 jaar, gehuwd, één dochter, militante van de beweging van revolutionair links, de meer. Geëxecuteerd 7 november 1980 in Santiago. Of, ik zie er een ander bord: Catalina Gallardo Moreno, 29 jaar, gehuwd, één zoon, geëxecuteerd 19 november 1975. En daarachter: Pedro Silva Bustos. Gearresteerd 9 augustus 1976 en sindsdien vermist. Een tiental in het zwart geklede vrouwen vormt de koor. Het koor van familieleden van Vermisten. Ze zingen het portret van hun vermiste man omgehangen. Een van hen danst de kweka met een witte zakdoek. En ze danst alleen. De Violeta Zunjika, u danste hier net in uw eentje de Kweka. Eh, dat is het symbool eh, dat u alleen bent. Eh, waar is uw man? Mijn man is op 9 augustus 1976 opgepakt... en daarna heb ik nooit meer van hem gehoord. Hij is vermist. U heeft het portret van uw man eh, omhangen... Pedro Silva Bustos... Eh, Waarom, waarom is die destijds gearresteerd? Wat weet u er eigenlijk van? Wanneer is die gearresteerd en wat is er toen met hem gebeurd? Durant tiempo, más o menos 15 jaar vina saber que fue detenido en en una micro. Osea, lo bajaron de una micro en Portugal con Carmen. Y llevárala, y llevárala a Hij is dus op 9 augustus 1976 opgepakt. Ongeveer om half vijf s middags, dat is het tijdstip waarop hij het huis verliet, kort daarna. En ik heb zelf pas vijftien jaar daarna gehoord dat hij uit een bus is uh, gepakt. Um, dat heb ik gehoord van een ex-kameraad van mijn man, die samen met hem in Villa Grimaldi heeft uh, gezeten. Ook uh, in augustus van dat jaar. Uh, deze man is later naar Zweden gegaan en pas, is pas 15 jaar later teruggekomen. Die vriend vertelde me dat mijn man uh, erg blauw was van alle martelingen. Dat ze hun uh, elke woensdag naar de martelkamers brachten. Maar net op die woensdag dat ze elkaar gezien hebben, ging dat niet door. En hebben ze daardoor met elkaar kunnen spreken. En mijn man zei toen tegen hem van... Uh, Jongen, hier komen we nooit meer uit. Hoe, hoe, heeft u nog enige verwachting dat u nog meer te weten zult komen over uw man? En eh, nu, ahora le queda alguna esperanza de que algún día va a saber más sobre Mire, que en este minuto ya, que la se pierde, ¿no? eh, he perdido la de hoop lo voy a encontrar y que a lo mejor me voy a morir mañana pasado y no, het is op dit moment heel moeilijk om nog hoop te hebben. Ik heb eigenlijk alle hoop verloren. En nu denk ik zelfs dat ik misschien over een korte periode zelf dood ga zonder ooit te weten zijn gekomen wat er met hem is gebeurd. Het is een welvarend dorp, Pijnen. Dat vermoed je al als je tussen de vruchtbare akkers hier naartoe rijdt. Een boerendorp met uiteenlopende bebouwing. De woningen van de grootgrondbezitters en die van de kleine keuterboeren... staan door elkaar heen. De sfeer is er vriendelijk en landelijk. En de supermarkt waar we nu staan en waar deze muziek ook klinkt... verkoopt alles zonder de zieke en protserige afmetingen te hebben... van de supermarkten in de grote stad Santiago. Maar dat is allemaal niet wat pijnen bijzonder maakt. Pijnen is het dorp waar in verhouding tot het aantal inwoners... het grootste aantal slachtoffers in 1973 is gevallen. 100 slachtoffers waarvan er nog altijd 68 worden vermist... op een totaal van 30.000 inwoners. Maar er is nog iets bijzonders. Nergens in Chili kregen de militairen bij hun razzia's zoveel steun van een deel van de burgerij als hier in Paine. In Paine werden voornamelijk jonge boeren en enkele middenstanders opgepakt en omgebracht. Daarbij actief geholpen door een clubje van transportondernemers en rijke boeren. De leiding bij deze grazia's was in handen van de transportondernemer Pancho Luzoro, die hier twee huizen naast deze supermarkt woont. En één van zijn slachtoffers die nooit teruggevonden werd, was de eigenaar van deze supermarkt, René Moreira. En zijn weduwe Sonia Carreño en zijn zoon Juan Leonardo drijven nu nog steeds de zaak. Bueno, nosotros hemos tenido siempre un local comercial y en ese tiempo de, de digamos, de la unidad popular, eh, cuando hacían huelga había que cerrar de un lado, o digamos, de la unidad popular, cuando hacían huelga lo, la gente, por X o por otro motivo, y nosotros no cerramos nunca el local. Uh, wij hebben al vanaf altijd een winkel gehad, mijn man en ik. En daar leven we ook van. Um, ten tijde van Salvador Allende, uh, in de regering van de Unidad Popular... Uh, zijn veel stakingen georganiseerd door de middenstanders... om uh, de regering uh, te boycotteren. En daar hebben wij nooit aan meegedaan. Wij hebben onze winkel altijd opengehouden. Voor welke regering dan ook. Uh, omdat mijn man het niet mee eens was dat er stakingen werden... hij was, het, uh, hij was een voorstander van Salwal Reyende. En uh, daarom hebben ze hem op 12 september meteen opgepakt. Hij is toen uh, naar onze winkel gebracht... waar we toen een tijd winkel hadden, door de politie. Daar is hij uh, uitgescholden. Uh, daar waren toen uh, militairen en ook uh, verklede burgers... Ze vroegen hem waar het wapenarsenaal was, wat absoluut niet bestond. Uh, waar de ondergrondse kelders waren, die ook niet bestonden. Uh, en we weten dat een vrouw van tegenover, Maria Carrasco... Hem, hun gezegd heeft dat er een ondergrondse kelder was. Dus hebben ze de vloer helemaal opengebroken. Die hadden we nieuw aangelegd om naar die kelders te zoeken. Ik snap, ik, ik, snap het nu, ik snap het nu nog steeds niet, uh, want wij verdienen dit eigenlijk niet. We zijn altijd uh, goede uh, buren geweest met iedereen. We hebben iedereen altijd goed behandeld. Dus eigenlijk heb ik deze, al deze tijd in een wereld geleefd die, uh, ja, die verkeerd was. Die, waarvan ik niet verwacht had dat die bestond. Moriera werd vrijgelaten, nog een keer opgepakt. Een maand in het nationale stadion in Santiago opgesloten, weer vrijgelaten en na drie dagen weer opgehaald door soldaten met zwartgemaakte gezichten en burgers met bivakmutsen. Daarna is hij nooit meer teruggekomen. Ook zijn er geen resten van hem gevonden. Hij vluchtte niet toen hij daar de kans toe had. Hij meende dat wie niets gedaan heeft ook niets te vrezen heeft. Dat zullen we nog heel vaak horen hier in Pijnen. Veel mensen, waaronder ik, geloofden niet dat onze medeburgers hier aan mee hadden gedaan. Want uh, we konden maar niet geloven dat iemand aan zulke slechte dingen meedeed... en zijn eigen buren verraden. Uh, maar langzamerhand is het tot ons doorgedrongen dat dat wel zo was. Voornamel voornamelijk omdat uh, een jongen een executie heeft overleefd. En zijn getuigenis heeft afgelegd bij de luchtmacht zelfs. Omdat een broer van hem bij de luchtmacht was. Um, die jongen die is uh, per ongeluk is die niet doodgeschoten. Ze hebben toen uh, vijf mensen opgepakt, vijf jongens. En uh, in een vrachtwagen geduwd en ergens naartoe gereden. Toen ze uit de vrachtwagens gehaald werden... zijn uh, is hun blinddoek afgehaald en toen zag hij Pancho Lucero daar staan met een mitrailleur in zijn hand klaar om te schieten. Dat is dus de buurman van twee huizen verderop. Um, dus uh, daarna hebben ze hun uh, aan de rand van een kanaal gezet, aan de oevers van een kanaal, en hebben ze hun doodgeschoten. Deze jongen die heeft de kogels in zijn arm gekregen. ...en uh, het bloed van een andere man aan zijn hoofd. Dus waarschijnlijk hebben ze gedacht dat hij in zijn hoofd was geschoten en dood was. Heeft u die Pancho Luzoro sindsdien nog wel eens gesproken? Want hij woont hier vlak naast. Nee, ik heb he persoonlijk niet él. met no, bueno, hem cuando toen ik él dat hij in alles was, habiendo ik zo'n amigo van mijn marido. Nee, ik heb daarna nooit meer een woord uh, tegen Pancho Lussorre gezegd. Want uh, je moet wel weten dat hij vroeger heel erg met ons bevriend was. Uh, ik denk dat hij vaker aan mijn tafel heeft gegeten dan ik aan zijn. Uh, en het was dus geen roddel dat hij hier aan meedeed. Ik heb het zelf gezien. Ik zag steeds wanneer hij met zijn auto ergens op afging. Dus uh, daarna was het voor mij gedaan met hem. Het is inderdaad precies twee huizen naast de supermarkt van de weduwe Sonia Carreño. Waar de voorzitter van de transportondernemers, Pancho Luzoro, woont. Het is een groot huis in rode baksteen. De twee zijvleugels vormen met het huis een U-vorm. En het is gebouwd in typisch Spaans koloniale stijl. en staat aan het begin van het dorp. Deze deur gaat open voor Christus. Staat er staat op een bordje op de deur, naast de ingang. Ben Ik benieuwd of hij ook voor ons open gaat. Daar komt hij dan. Goedemiddag. is u het mevrouw Francisco Lozoro? Pardon? Ah, hij... Hij is niet? Hij is niet? Als... Pardon? Hij is een periode holandes en ik wil met Francisco Lozoro. El está a hablar. ¿Podríamos hablar con su hijo? ¿No está? No. qué hora llegan más o menos ellos. Mira. ¿Dónde los podríamos encontrar ahora? No sé, ¿dónde andan? Porque yo en Santiago, no sé dónde están. como de Santiago, o sea, maar die zoon was eerst wel thuis en nu niet? Nou ja, ja. goed. Moet je het weten. Ja. Gracias. We vonden dat we het moesten proberen, maar voor het resultaat waren we al gewaarschuwd. Al drie jaar is het niemand gelukt tot Luzorro door te dringen. Sinds drie jaar geleden door de Staatscommissie voor Waarheid en Verzoening... het gruwelijke verleden eindelijk officieel het daglicht mag zien... hebben een aantal collaborateurs uit Pijnen hun biezen gepakt... Maar Francisco Panciolo Zorro bleef, al komt hij niet meer in de supermarkt. Hij stuurt tegenwoordig de huisknecht. En die wordt gewoon geholpen, want zo is onze filosofie, zegt de zoon van de weduwe. Sempre junto a usted, altijd samen met u, staat er op de plastic tasjes. Wie wel thuis zijn, doelloos zittend in de voortuin van hun landarbeiderswoningjes, zijn de bewoners van de straat van de weduwe, die misschien beter de straat van de moeders kan heten. Want het waren vooral 17 hele jonge mannen, jongens van 19, 20 jaar oud soms... die in de nacht van 16 oktober 1973 in één razzia werden weggehaald. En daar troffen we haar. Mercedes Peñaloza, verdoofd met haar man op de veranda. En het leek ons alsof ze daar al 20 jaar verdoofd hadden gezeten. Mevrouw Mercedes Peñaloza, heeft uw familie verloren bij de staatsgreep van 1973? Eh, usted perdió familiares suyos durante el, el golpe militar, ¿no es cierto? ¿A quiénes perdió? Leí sí. cuatro hijos. El un Yerno y una sobrina de mi marido. Yo he perdido cuatro hijos. Yo mi y y un de mi Uno vive conmigo, otro vive un poquito más allá. Todos aquí en esta parte, todos. Nunca tuve que ya no en nada de malo. Wat er precies gebeurd is, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat mijn zonen nooit uh, enig kwaad hebben gedaan. Ze woonden hier allemaal in de straat. Eentje woonde bij mij thuis. En uh, ja, het waren gewoon uh, hardwerkende jongens. Ze stonden meestal om zes uur, zeven uur op om te gaan werken. Soms uh, aten we samen, dan verwachtte ik ze thuis met een uh, vuur, want dan was het morgens nog uh, erg koud. En uh, ja, ik, ik weet dat ze nergens uh, aan hebben meegedaan. Mm. Uh, ze hebben ons nooit gezegd waarom ze dat hebben gedaan of uh, ze iets misstaan hadden. Uh, want stel dat ze dat wel hadden gedaan, dan hadden ze berecht moeten worden en hun straf uh, moeten aanvaarden. Maar wij, uh, ons is nooit een verklaring hiervoor uh, afgelegd of gegeven. Um, ik weet alleen dat ze verdwenen zijn en dat ze nooit meer terug zijn gekomen. En het lijkt net alsof ze ook zelfs hun botten hebben doen laten verdwijnen... want zelfs dat hebben we niet teruggekregen. De Weduwestraat in Paine. De honderd moorden in Paine hebben tot niet één vervolging geleid. Pancho Luzoro is verhoord door de Commissie voor Waarheid en Verzoening... waar hij alle beschuldigingen heeft ontkend. De nieuwe president, Eduardo Frei, die op 12 maart van dit jaar werd geïnaugureerd... leek aanvankelijk enige versnelling te willen brengen... in de weinige processen die er tegen militairen en politie worden gevoerd... Vijftien voormalige politiemannen van lagere rangen en een burger... werden in april wegens de moord op drie vooraanstaande communisten in 1985... veroordeeld tot straffen oplopend tot levenslang. Hogere verantwoordelijken bleven buiten schot. President Vrij verzocht hierop het hoofd van de politie, generaal Stangen... af te treden wegens dienstbetrokkenheid. Deze generaal Stangen nu weigerde met een beroep op de grondwet... die destijds door Pinochet is ingevoerd en nog altijd van kracht is. Waarop de president hem van de weeromstuit een taak erbij opdroeg. Stange moet nu het functioneren van de politie onderzoeken. Sindsdien rekent niemand er meer op dat deze regering enige beweging zal brengen in de padstelling die Pinochet het land heeft opgelegd. M'n pate, E mi patria in un rio, va in conmigo, va con me, la noche al monte suve, l'ambre baja al rio, va conmigo, ven con me.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 Ven conmigo y me dicen tu pueblo, tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con een no quiere luchar solo, beetje está esperando een Yo amo pequeña grano rojo de trigo será dura la lucha la vida será dura pero vendrás conmigo De die volgden op de staatsgreep, viel het doek over de openbaarheid in Chili. Wat gebeurde er met de jongeren die onder die omstandigheden opgroeiden? Wat voor generatie had 17 jaar dictatuur voortgebracht? In verschillende afleveringen en langs verschillende wegen... probeerden we die generatie in beeld te brengen. Via de muziek bijvoorbeeld. Terwijl in het Westen door de komst van de politieke vluchtelingen... de canto nuevo, het politieke lied uit de tijd van Allende... de culturele toon zette... ontwikkelde zich in het Chili van Pinochet... een totaal andere muzikale werkelijkheid. Vooral toen er begin jaren tachtig een zekere versoepeling intrad... waardoor er meer ruimte kwam voor protest. Er kwamen groepen naar voren die eerst op een heel bedekte manier kritiek leverden. Met versluiende taal, beeldspraak, vaak heel dichterlijk. En verpakt in heel persoonlijke teksten. Maar wat eigenlijk een enorme muzikale invloed had... was de Valklandoorlog tussen Argentinië en Engeland in 1982. Toen werden daar alle Engelstalige muziek verboden. In Argentinië? Ja, in Argentinië. En dat had natuurlijk een enorme opleving van de Argentijnse rockmuziek tot gevolg. En het bijzondere was dat deze muziek nu juist uiting ging geven aan een soort anti-oorlogsstemming... waardoor ze heel vitaal, heel vrolijk en optimistisch ging klinken. En dat was nou precies waar de Chileense jeugd op zat te wachten... Want als je begin jaren tachtig tiener was hier... dan had je dus alleen maar een hele sombere en duistere periode meegemaakt. En die vitale, sterke Argentijnse rock werd daardoor hier enorm populair... en werd dé grote inspiratiebron voor Chileense rockgroepen... waarvan de belangrijkste en de populairste de prisioneros zou worden. De generatie die onder Pinochet was opgegroeid, bleek echter twee gezichten te hebben. Aan de ene kant getraind en bereid tot straatvechten. Aan de andere kant gewend en gedrild tot gehoorzaamheid en serviliteit. Een generatie die geleerd had geen vragen te stellen. We zochten ze op in de elfde aflevering: de kinderen van de dictatuur. Het zijn de dragers van de democratie van morgen, maar ze hebben haar nooit gekend. president Separatie is nooit een democratie. Dat is het president. Ik heb op school niks geleerd over wat democratie nou inhoudt. Want uh, ik heb op gewoon een openbare school gezeten. Die waren van de gemeente en de gemeente weer van de staat. Dus uh, bij ons in de klas hing boven het bord een groot portret van uh, de generaal. En als je over democratie of over geschiedenis sprak... dan werd je onmiddellijk van school gestuurd. Ik weet nog wel dat wij als scholieren... wel onderling met elkaar wat dingen bespraken... maar eigenlijk wist geen van ons wat democratie was. En nog steeds niet, vind ik. Voor mij politici zijn jongens, Want politici en de zijn Manuel heeft als tienjarige jongen nog militaire helikopters zien overvliegen. Maar Gorge stond nog in de box en Marcela lag nog in de wieg. We spreken ze in de Club Juvenil. Een project in de straatarme population van Serra Nabia. aan de rand van Santiago. Uh, de politici die nu in dit land optreden... dat zijn eigenlijk oude mensen met... Uh... Ja, ouderwetse ideeën. En uh, wat ik nu zie, hoe ik nu de situatie eigenlijk zou willen hebben... is dat we jongere politici zouden krijgen met nieuwe ideeën... en dat ze zich een beetje zouden kunnen voorstellen... wat voor problemen wij hebben, zodat ze ons kunnen, zouden kunnen helpen. Niet zoals nu, dat het allemaal oude zakken, zakken zijn. Oude ja. <laughs> zakken die, uh, ja, die ons verder niet helpen. Mm -hmm. Gorka, jou een beetje dezelfde vraag. Uh, Manuel die kan zich van uh, de eerste tien jaar van zijn leven... misschien nog wel een politicus herinneren. Jij hebt nooit politici meegemaakt. Dat verschijnsel is voor jou nieuw. Dat zie je dus uh, sinds drie jaar. Zie je mensen die noemen zich politici. Wat voor indruk maakt dat op jou? Bueno, de repente para voor is het als een Es Het is een eso Alles wat er gebeurt... Voor mij is dat allemaal schijn en bedrog eigenlijk. Die, die mensen die kandidaat willen zijn, sommigen zelfs president. Ik heb daar verder geen boodschap aan en het gaat me persoonlijk niet veel aan. Manuel verkoopt kleren en schoenen in een standje in de stad. Gorge is timmerman. Marcela is een van de heel weinigen uit de population... die de kans heeft gekregen naar de universiteit te gaan. Ze studeert toneel en dat wordt in de wijk maar raar gevonden, want daar valt later niet veel mee te verdienen. Ze studeert aan een privéuniversiteit als enige met een arme achtergrond. Era como... foi, no. Ze kennen heel weinig uh, geschiedenis. Ze weten niet eens wie Salvador Allende was vaak. En uh, het is heel moeilijk om met ze daarover te spreken. Mijn uh, relatie met hen is daarom ook heel moeilijk. Uh, want we leven in twee totaal verschillende werelden. Ze weten wel dat ik uit een arme afkomst, uh, van arme afkomst ben... Maar uh, ze weten niet wat het inhoudt. Wat bijvoorbeeld de dictatuur inhield, dat weten ze niet eens. Want ze hebben altijd in een, in een soort bubbel uh, geleefd... waar ze beschermd werden en waar ze niets van die nadelen hoefden te merken. van privéuniversiteiten, zoals waar Marcela studeert... zijn er inmiddels zo'n veertig in Chili te vinden... naast een veelvoud aan andere privéonderwijsinstellingen. Want als de dictatuur ergens diep heeft ingegrepen... dan is het wel in het academisch leven. De acht staatsuniversiteiten met hun gratis onderwijs... werden gezien als bolwerken van marxistische indoctrinatie. Die zou met wortel en tak worden uitgeroeid. Zo'n 20.000 studenten en stafleden... werden in de eerste twee jaar van de dictatuur van de universiteit. Als rectores werden hoge militairen benoemd. Sociale wetenschappen en slavische talen werden afgeschaft... ...en van de andere studierichtingen... ...werden maatschappelijke raakvlakken voortaan gemeden. Docenten mochten alleen zekere positieve thema's behandelen... ...en moesten nationale waarden bevorderen. Er groeide een generatie op van serviele... Onderdanige, passieve studenten. Taalwetenschapper Karen Riedeman doseerde aan de Universiteit Katholica en zegt over die tijd: Ik denk dat wat u net beschreef, dus de passiviteit en die sfeer... inderdaad uh, ging overheersen. Maar vaak uh, lag dat niet eens aan de studenten zelf, maar ook aan de docenten. Want wij als uh, leraren durfden niet om kritisch onderwijs te geven... uit angst niet zozeer dat we een baan zouden verliezen... maar zelfs ons leven... We waren niet zeker ervan of we zomaar konden worden opgepakt of dat mensen over ons zouden gaan praten. Dus er heerste een ontzettende bange sfeer in die tijd. Dat is later wat teruggedraaid en langzamerhand is iedereen wat vrijer gaan onderwijzen. Maar het heeft wel degelijk een gevolg gehad, vooral voor de jeugd. Helaas uh, is dit inderdaad een ontzettende passieve jeugd... en dat is heel goed te merken op, aan de studenten van nu. Een middelgrote privéuniversiteit in het centrum van Santiago... met meer dan 4.000 studenten. Genoemd naar Andrés Bello, de belangrijke taalvernieuwer van het Spaans... afkomstig uit Venezuela. Maar dat is allemaal niet wat deze universiteit zo bijzonder maakt. Bijzonderder nog dan de naamgever is de rectrice van dit college... ...Monica Madariaga. Een van de rechterhanden van Pinochet vanaf het eerste uur. Juridisch adviseur gespecialiseerd in knevelwetten. Zes jaar lang minister van justitie in een land waar de DINA de dienst uitmaakte. En na deze dubieuze carrière was ze nog acht maanden lang minister van onderwijs. Wat studeer je? Wat studeer je? je? Direct. De rectrice van deze universiteit is de minister van Justitie geweest... in een tijd dat hier hevig de mensenrechten werden geschonden. Wat vind je daarvan als student in de rechten? Ik vind dat haar taak als rectrice van deze universiteit... uitstekend is geweest tot nu toe. En dat haar functie als minister van Justitie van de vorige regering... daar niets mee te maken heeft minister uh, van Ik denk dat uh, Monica Madariaga het heel goed heeft gedaan als minister van Justitie. Ook al weet ik eigenlijk niet veel uh, van die tijd meer af. Maar uh, naar wat ik kan beoordelen was het wel goed wat ze heeft gedaan. Uh, uh, nou, zo te zien hebben de studenten de directrice wel vergeven. Hè? Ja, het ja, ja, is ontzettend populair. Ja, nou, uh, we hebben een afspraak met haar. Daarvoor heeft ze drie dagen lang mijn credentials uh, bestudeerd. En nu heeft ze erin toegestemd, deze gelouterde adjudanten van Pinochet, om ons exact 30 minuten te ontvangen. De parte importante y determinante del futuro de las naciones y por lo tanto no podemos nosotros pretender tener estudiantes asépticos en materia política que el día de mañana se vengan a encontrar con esta realidad de la cual ellos no han tenido ejercicio alguno dentro de su proceso de formación superior Ik moet toegeven dat ik zelf aan deze beperkingen heb meegedaan als minister van onderwijs en deze bestonden er voornamelijk in dat uh, politieke activiteiten binnen het hoger onderwijs verboden werden. Maar gelukkig is dat nu teruggedraaid. En uh, ik zeg gelukkig, want ik geef toe dat uh, de politiek niet buiten de universiteit kan worden gelaten. Het is uh, iets wat typerend is voor een maatschappij die in vrijheid leeft. En daarom moeten studenten ook deelnemen aan deze belangrijke activiteit. Nu u hier een privéuniversiteit leidt, zijn er bepaalde waarden die u toen voor het hele land nastreefde, die u nu in uw eigen universiteit probeert te realiseren? Dat zijn de waarden van plena libertad, de creativiteit, de la innovación, del profundo respeto al parecer divergente. Ik hoop in het pluralisme, porque ik hoop in de riqueza van de diversiteit. Uh, om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ik ten eerste vertellen... dat ik geen typische minister, geen echte minister van Onderwijs ben geweest. Of tenminste niet lang. Uh, ik ben namelijk zes jaar minister van Justitie geweest... en daarna maar acht maanden van Onderwijs. Na deze acht maanden heeft de regering mijn ontslag gevraagd. En dat komt voornamelijk omdat ik uh, in mijn houding en in mijn uh, beleid anders was dan wat zij wilden. Ik wilde namelijk uh, de begrippen zoals vrijheid, creativiteit... respect voor andere meningen en pluriformiteit... doorvoeren in het onderwijs. En dat paste in, de in die regering helemaal niet. Dat had geen plaats... Uh, u bent minister van Justitie geweest in een, uh, in een tijd dat, dat Chili omstreden was in de wereld vanwege schending mensenrechten. Ik kan me voorstellen dat dat een, uh, een reden is voor veel studenten om niet hier te gaan studeren. In hoeverre uh, bent u als rectrice van de universiteit met uw eigen politieke achtergrond... een sta in de weg voor een pluriforme samenstelling van de studenten hier? Maar... Pero... Que el fenómeno se geproduceerd producido en sentido absolutamente inverso al que usted plantea, is una realidad. Mm -hmm. um, ten eerste uh, moet ik zeggen dat de meerderheid van de studenten die aan deze universiteit uh, onderwijs uh, volgen... ...juist van de oppositie zijn, van de mensen die tegen de dictatuur waren. Het is zelfs zo dat uh, de voorzitters van de studentenraden... Vaak uh, mensen van de oppositie zijn en uh, die hebben hier dus de meeste stemmen gekregen in deze, op deze universiteit. Uh, persoonlijk beschouw ik mezelf als een heel vreemd fenomeen. Ik weet niet precies waarom het komt, maar deze universiteit heeft binnen vijf jaar na de oprichting een van de sterkste posities gekregen binnen de privéuniversiteiten. Waarom kan ik niet goed uitleggen? Ik ben niet de meest geschikte persoon om onze positie te loven. Maar ik kan je wel zeggen dat het net het tegenovergestelde is gebeurd van wat u bedoelt. Hé, hey, dat heeft deze oud-minister van Pinochet haar eigen rehabilitatie vakkundig geregisseerd. Maar misschien keert het academische tijd wel in haar richting. Juist deze week, nu de laatste sneeuw op de anders wegsmelt... en het einde van de lente nadert, is aan de Universidad Catholica voor het eerst in de vijf jaar dat er op de universiteiten... verkiezingen worden gehouden, een Cremialista tot voorzitter van de Studentenfederatie gekozen. De Cremialistas vormen de studentenbeweging... van de katholieke intellectueel Jaime Guzmán, de inmiddels vermoorde belangrijkste theoreticus... achter het in Pinochet gedurende de gehele periode van de dictatuur. Los desafíos de la hora presente principalmente los deben enfrentar los jóvenes. Sabemos que somos hijos del mundo que gestó las guerras mundiales, los genocidios, las revoluciones de los 60, del mundo que justificó el aborto y la cultura del preservativo. De nieuwe voorzitter, Alejandro San Francisco... wordt ingehuldigd in de Salon de Honor... en zijn inaugurele reden ligt daar niet om. Als jeugd moeten we strijden tegen de morele decadentie van deze tijd. En daarvoor hebben we een heel sterk wapen in handen... het katholicisme. Wij zijn ons er sterk van bewust dat we nakomelingen zijn van een wereld die oorlog heeft gekend, genocide, de revoluties van de jaren zestig, abortuswetgeving en het toestaan van voorboensmiddelen en van de scheiding van het land zelf, Chili. En nu moeten we vechten voor een maatschappij die gebaseerd zal zijn op hechte doctrines. Wij zijn jongeren gedreven door God, het vaderland en de universiteit y nuestra querida Universidad. Muchas gracias. Als jeugd moeten we strijden tegen de morele decadentie van deze tijd. En we hebben een heel sterk wapen in handen, het katholicisme. Aldus studentenleider Alejandro San Francisco. Betekent dit nu dat er in Chili een restauratie van rechts aan de gang is? Ach nee, het land wordt geregeerd door beschaafde christendemocraten... en sociaaldemocraten die, net zoals ze niet aan Pinochet durven komen... zich wel tien keer bedenken alvorens zich aan de democratie te vergrijpen. Een land zonder geheugen, dat zouden veel Chilenen wel willen. Maar zo'n land zullen ze nooit worden. Net zoals de Andes langs iedere Chileen loopt... net zoals de zee aan de voeten van iedere Chileen spoelt... zo voelt iedere Chileen zich gespleten door het verleden... waar niemand aan herinnerd wil worden... en de toekomst waar niemand echt in gelooft. Een postdictatoriale depressie van ongekende omvang... heeft het land in haar greep... waaraan men zich probeert te ontworstelen... met die typisch Chileense aandoenlijke vermenging... van verdringing en nostalgie niemand die dat beter wist weer te geven dan de componist Louis Zadvies. We zijn op weg naar de componist Louis Zadvies... ...van de kantaten Santa Maria de Iquique... ...die we hier op de autoradio spelen. En dat is een heel belangrijk muziekstuk geweest... Hè, ...de geschiedenis van de Chilese muziek. Ja, dat klopt. Dit stuk heeft later heel veel invloed uitgeoefend... ...op andere groepen en ook zangers. En uh, het wordt zelf uitgevoerd door de groep Glilapajun. Uh, ja, maar het gekke is dat al die andere groepen en zangers... ...zijn heel beroemd geworden Maar van deze componist uh, is nooit meer wat vernomen. De meeste mensen die, die we naar vroeger dachten... ...dat hij niet meer in leven was. Maar hij blijkt gewoon in het centrum van Santiago te wonen. En als het goed is, doet hij zometeen de deur voor ons open. Qué es que pasa, no calles más. Largo camino tienes que recorrer. Atravesando cerros. Vamos, mujer, vamos, mujer. Er zat de maestro, achter een instrument dat sinds de staatsgreep van 20 jaar geleden niet meer was gestemd, waardoor er volgens hem de mooiste muziek uitkwam. U, u hebt eens in een interview uh, Schubert instemmend aangehaald uh, door te zeggen: ik ken geen vrolijke muziek. Wat bedoelt u me? Si, sí. sí. eh, la cantata fundamentalmente, hablando de la cantata, no y todas mis obras en general. Yo cuando compongo algo, supongamos que yo estoy tocando un acorde en el piano. A Ese es un acorde, pero este acorde es más triste. Het tweede is dus uh, verdrietiger, triester dan het, in het eerste. Uh, uh -uh. <laughs> ja, dit is een effect. Maar hetzelfde akkoord met een andere notita... het een ander effect. Dat is een detail, porte. Dit is een heel klein verschil wat hij aanbrengt in het in de tweede akkoord. Maar dat kleine verschil is uh, nou net wat de verdrietige toon aangeeft. Het is een beetje vrouw ahora otra versión ah, es distinto porque una cosa es esta y en cambio produce distinto entonces yo elijo el segundo y no el primero ja uh, ik kies dus altijd voor die uh, tweede mogelijkheid dus uh, de mogelijkheid die voor mij het meeste de meeste emotie uitdrukt en verdriet ook en waarom, waarom? porqué eh, porque preciso eh, eh, eh, porque necesito porque lo necesito para crear mm -hmm. hij heeft het nodig om uh, te scheppen Een terugblik op de standplaats Chili. Aflevering uit 1993. Gemaakt door Rudy Boon. Noemi Baiza en Laetitia Matamala. Afgelopen donderdag, 11 september, was het 40 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door een militaire staatsgreep in Chili. Er zijn tientallen betogers opgepakt bij de herdenking van de staatsgreep van 1973. Afgelopen donderdag, een staatsgreep die generaal Pinochet aan de macht bracht. De demonstranten richten barricades op, bekogelden de politie met stenen en benzinebommen en staken een bus in brand. Oud-president Michele Bachelet, die ook. Doet aan de volgende presidentsverkiezingen, boycotte de officiële herdenking. Op 17 november van dit jaar zijn de presidentsverkiezingen in Chili. En vooralsnog lijkt Bachelet de grote favoriet. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages.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 Voor vragen of opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Woord.vpiro.nl. Terugluisteren, dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En eh, dat kan ook via de podcast. Dat adres is vpiro.nl slash podcast Even kijken, die Facebookpagina, daar verwijs ik u nogmaals naar. Dat is dus facebook.com slash woord.nl. Want op die pagina staat nog steeds een prijsvraag... waarmee u kans maakt op de DVD van het werk van radio- en televisiemaker Theo Uitenboogaard. Daar hebben we vorige week aandacht aan besteed. De vraag luidt als volgt. Welke befaamde NOS-radioserie maakte Theo Uitenboogaard? Begin jaren 90 was dat A... Omtrent post B benevens het buiten, C de opaf of D benoorden het oosten. Mail uw antwoord naar woord.vpro.nl of stuur een kaart naar woord, ter attentie van ons dus, woord bij de VPRO. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En u kunt die prijsvraag dus nog even nalezen op die Facebookpagina. Facebook.com slash woord.nl We zijn er doorheen voor deze week wat woord betreft. Tijd voor een heerlijk weekend. Mijn woordcollega's zijn Geert-Jan Strenghold, Nienke Vijs en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek hier vannacht was in handen van Rolf Scheuder. Presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten. Met het NOS Radio 1 journaal. Wij zijn er volgende week weer. En natuurlijk heel graag tot dan. Goed weekend. Dag. WPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook dit strijkkwartet in de kleine zaal. Wauw. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl Spoorloos. Het brengt mensen samen. Hun zoektochten maken van het programma een succes. Het is zeker geen show. Spoorloos is echt. We maken de verhalen niet mooier dan ze zijn. We willen Spoorloos nog heel lang blijven maken. Dus word nu KRO-lid. Dan zoeken wij door. Ga naar karo.nl Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl Ontvang nu vier keer Spoorloos Magazine. Het magazine dat verder gaat waar tv stopt. Het kost maar een tientje. En met uw steun zoeken wij door. Ga naar kro.nl Dit is Radio 1.